Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het mentale welzijn van mensen die zogenoemd platformwerk doen, zoals het bezorgen van maaltijden, is slechter dan van mensen die ander werk doen. Volgens de Erasmus Universiteit zijn platformwerkers daarom vaker uitgeput en minder enthousiast over hun werk. Behalve maaltijdbezorgers horen ook mensen die taxiritten of klussen aanbieden via een online platform tot die groep. Het blijkt dat ze vaak weinig contact hebben met collega's, familie en vrienden. Het aantal platformwerkers groeit enorm. In 2020 waren er in de EU ongeveer 28 miljoen. China streeft naar een vreedzame hereniging met Taiwan, maar behoudt zich het recht voor om geweld te gebruiken, zei de Chinese president Xi Jinping bij de opening van het vijfjaarlijkse partijcongres. Maar ook zij ziet dat het aan de Chinezen is om over hun eigen zaken te beslissen. Xi sprak ook over Hongkong, waar een staatsveiligheidswet twee jaar geleden een einde maakte aan de relatieve vrijheid in de stad. Hij zei dat Hongkong moet worden geregeerd door patriotten en dat de formule 1 land 2 systemen de enige manier is om welvaart en stabiliteit te kunnen waarborgen. Het Franse leger gaat 2000 militairen uit Oekraïne opleiden. Defensieminister Le Cornu zei in de krant Le Parisien... dat de militairen bij Franse eenheden worden gestationeerd... en daar trainingen krijgen in militaire logistiek... en het gebruik van Franse artillerie en andere zware wapens. De regering van president Macron heeft 18 César Hauwitsers geleverd aan Oekraïne... en daar komen nog eens zes bij. De politie heeft in Best in Brabant zo'n 50 voetbalsupporters aangehouden. Ze zouden van plan zijn geweest om met elkaar op de vuist te gaan. Zo gaan om PSV en FC Utrecht supporters. Er zijn knuppels en een mes in beslag genomen. Het weer, eerst in het noorden en westen nog kans op een bui, maar in de rest van het land zo goed als droog met wolken en zon. Later vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe, het wordt rond de 17 graden. Morgen wisselen bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het af en toe regenen. Het is erg zacht dan met temperaturen tussen de 17 en 21 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 Over mijn een schrijfkabinet. Urenlang staar ik met brandende ogen. Naar een vergeeld jonge damesportret. Rondom mij heen ligt de wereld in ruste. Maanlicht vermengt zich met geur van jasmijn. Zo was de nacht dat voor het eerst ik haar kuste. Nimmer zal ik zo gelukkig meer zijn. Zij was. Gekleed in rips, piqué in rips, piqué in rips, piqué in één Japan van rips, piqué van brons, groen rips, piqué. Waar is die hemelse zomer gebleven die mij met Elsa tezaam heeft gebracht? Steeds weer en steeds weer, zolang ik mocht leven, wel uit mijn boezem die bittere klacht. Kon er op aarde een liefde ooit bloeien. Tederder dan tussen Elsa en mij. Kon nog iets anders mij lokken, mij boeien. Dan het verpozen met haar aan mijn zij. Zij ging gekleed in rips, piqué. In rips, piqué, in rips, piqué. In een japon van rips, piqué van bron. Toen zonk ik weg in het raaikolk der zinnen Werd onze reine verknochtheid besmet Want ik ging LZ te heftig beminnen Tijdens die nacht van het eerste boeklet. Toen zij de boveneens de wilde springen Stiet zij mijn eerloze hand van zich af Dat was het eind van mijn lusthandelingen Die zij mij nimmer acht nimmer vergaf in rips pique in rips pique in rips pique en in één Japan van rips pique van ons van rips pique.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 Informatie. Zijn de Gezona's? was de naam van een zandduw uit de omgeving van Amsterdam. Bestaan uit Ria Bronkhorst Verwij en uh, Tilly Bibbe Konen. Ze leerden elkaar kennen als collega's bij, de, bij het modebedrijf Gerson. Dat zat uh, toen de tijd in de Kalverstraat en besloten samen op te treden voor een personeelsfeestje het Krasnapolski. Daar vielen ze op en ontstond een, uh, er ontstond een succesvol muziekduo. Ze gingen optreden met het orkest van Boyd Bachman. En ze bestonden uit het duo van. Uh, ze bestonden als duo tussen 1943 tot en met uh, begin 1959. En dan ook een groot succes in België. Daarna gingen ze verder als de Kittens en brachten nog een single uit. Johnny ben je boos en een klein liedje. In 1960 verhuisden die naar Limburg en werd het duo beëindigd. U hoort ze nu de gesona's met... en jij bent jij. Ik hou van jou om honderdduizend vreden. Ik hou van jou omdat wel nou, jij bent jij. Ik hou van jou omdat je steeds begrijpt schat. Oeh. Al wat ik voel zelfs als ik het niet zeg. In moeilijkheden ben je steeds bereid schat om mij te helpen op de goede weg. Voorspel de barometer, stam of regen, jouw liefde spa de zon is geen voor mij. Is bijna niet met woorden uit te leggen oeh, oeh. Ik hou van jou omdat oeh, oeh. Dat jij bent jij Ik hou van jou omdat jouw sterke handen oeh, oeh. Mij steeds beschermen Voor een tegenslag Ze leiden mij naar vreemde gestrande En mijn geluk Wordt groter met de dag. Je maalt om wat de mensen van mij zeggen. Mm -hmm. Ik weet, jouw liefde ziet geen kwaad in mij. Ik hou van jou om honderdduizend reden. Ik hou van jou omdat jij bent jij. Jou liefde, spade, zonne, schijn voor Ik hou van jou om honderdduizend redenen. Ik hou van jou om Mummy poos is dan zegt hij die...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 alleen zo snel voorbij Dat kan het leven maar eenmaal geven Want iedere lente heeft maar één maand mee Moet je ontwaren later jaren Dat je aan die dalige tijd Slechts de illusie mocht bewaren je toch steeds even spijt? En al het moois dat is, geweest, je weer dan weer voor je geest. Dat komt maar eenmaal, nooit voor het tweede. Dat is te mooi om waar te zijn. Dit is al een hemel, maar hier beneden, het vult je hart met zon.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 1932, het was Gus Cardi met daar komt maar eenmaal. Nee, dat komt maar eenmaal. En daarvoor Godert en Shirley met maar ondanks dat. En dat was weer een opname uit 1958. Uh, en de volgende artiest kon ik erg weinig overvinden. Hans de Heijer, geboren in Scheveningen in 1943. Hij was lid van het jongenskoor de Scheveningse Maatjes. En uh, in 1954 had uh, Hansje van uh, Heijder een hitje met Hansjes Droomschip. Luistert u maar. Als ik straks later groter ben, wil ik op zee gaan varen. Dan koop ik zelf een grote boot, daar ga ik nu voor sparen. En die boot is helemaal wit met een pijp De dan gaat de kruid, de alfacross uit. Dan neem ik onze papa mee om elke dag te roeien. Als hij dan op dat schone schip maar niet met as gaat knoeien. En de conducteur mag mee om te sturen op de zee. Zie Have mouth That's it Yeah you Want het is een plezier uit mijn leven van de allerhoogste graad. Oh, oh. Het eerste klas om meer, hoe liever Als een vriend in het café wil trakteren Ben ik daar dadelijk paraat En al doet hij dat minder keren Ben ik daarom nog niet kwaad oh, oh. Het eerste keer! Een schieve hoe dat komt dat wist ik graag da. Daarom stel ik nu die vraag Waarom staat het zo scheef, dat torentje van Pisa? Vroeg het paard die dag na, stelde toen die vraag na. Waarom staat het zo scheef, dat torentje van Pisa? Maar dat na, maar wel dra, vroeg, zij het grootpapa. Die wist het niet en vroeg het aan de buurman. De buurman. Zo ging dat door van vroeg tot laat, en nu zingt iedereen op straat. Waarom staat het zo scheef? Dat torentje van Pisa. Ik had graag het liefst vandaag nog antwoord op die vraag. Ik reed in mijn vakantie door het mooie Pisa heen. Maar sinds ik daar die toren zag, vraag ik aan iedereen: Waarom staat het zo scheef? Dat torentje van Pisa. Vroeg het paard die dag na, maar stelde toen die vraag aan mij: Waarom staat het zo scheef? dat oorntje van Pisa. Maar dat na, maar wel dra, vroeg zij het grootpapa. Die wist het niet, dan vroeg het aan de buurman. De buurman. Zo ging dat door van vroeg tot laat, en nu zingt iedereen op straat. Waarom staat het zo schip, dat oorntje van Pisa? Ik had graag het liefst vandaag nog antwoord op die vraag. zo schip, dat torentje van Pisa? Ik vroeg het aan die dag na, maar stelde toen die vraag aan na Waarom staat dat zo scheef, dat torentje van Pisa? Maar dat na, maar al draa vroeg zij het grootpapa Die wist het niet en vroeg het aan de buurman De buurman Zo ging dat door van vroeg tot laat En nu zingt iedereen op straat Waarom staat het zo scheef? Dat torentje van Pisa. Ik had graag het liefst vandaag nog antwoord op die vraag. Pro het jam, brok het pit, vroeg het piep, vroeg het, liefst, vroeg het kreet, maar niemand die het weet. U hoorde muziek van. Uh van Montvoort met dat torentje van Pisa. Nou, voor muziek van Henk de Bruin met hoe meer, hoe liever. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Een reisje terug in de tijd, naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we iedere week met uh, hulp van Kort uh, Draai. Die bestelt elke week uh, stelt hij zijn muziek beschikbaar voor dit programma. En daar zijn we hem heel dankbaar, over. dankbaar uh, voor. Want uh, ja, muziek, hele oude muziek is af en toe best moeilijk te krijgen. En ook zeker de kwaliteit is af en toe erg lastig... De radio. Sommige platen zijn echt zo grijs gedraaid dat ze gewoon niet meer om aan te horen zijn. Maar elke week zoeken we er dan een paar leuke plaatjes uit. En iedere zondag tussen 9 en 10 kunt u dan naar dit programma luisteren. En als u het gemist heeft of uh, het nogmaals wilt beluisteren, iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 wordt dit programma nogmaals herhaald. Sommige artiesten is uh, soms een uh, moeilijke uh, weinig over te vinden. Ook de volgende artiest Janneman heet. Zijn echte naam is uh, Janne Stuurbout. Hij is de naam Janneman. En hij zingt Hoedje op, Hoedje af. U hoort het hier. Hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. En hoedje op en hoedje af en hoedje op en hoedje af en hoedje af en hoedje af en hoedje af en hoedje af en, en hoedje af. Mijn mama gaf mij een hoedje en ze zei verliefd zijn hoedje. Hou oh, in het leven een lach om je mond. Dus nam ik die waterharden en veroverd alle aarde maar een hoedje zit nooit op mijn kop. Een hoedje op, een hoedje af, een hoedje op, een hoedje af. Een goeiemorgen naar hier, een goeiemorgen naar daar. Een hoedje op, een hoedje af, een hoedje op, een hoedje af. Een goeie avond naar hier, een goeie avond naar daar. Zo loop ik de eten. Dag maar met mijn hoed in de hand. Want als je beleefd bent, van ben je door het kanseland. En hoedje op, en hoedje af, en hoedje op, en hoedje af. Tot mijn weer en mijn neer. En dat dan horen de keren. En hoedje op, en hoedje af, en hoedje op, en hoedje af, en hoedje op, en hoedje af, en hoedje op, en hoedje af. Hou je Goeie dag Waar de heer je ziek? Wat denk je van het weer? zitten naar uit.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 En hoedje af en hoedje op en hoedje af tot ziens, meer bruim meneer En tot de volgende keer. Doorloop je de hele dag maar met je hoed en je hoed, want als je me bent van je door het land. En hoedje op en hoedje af en hoedje op en hoedje af tot ziens, meer bruim meneer En tot de volgende keer. En hoedje op en hoedje af en hoedje op en hoedje af en hoedje op en hoedje af en tot de volgende keer.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 Wie ik zondagsmiddags heel netjes wandelen ging. 58, Jerry B. met achter, de, achter je rode gordijntje. En daarvoor het 1957. Johnny Bron met alleen. En de volgende artiesten zijn Johnny en Jones. Amsterdamse jazzduo bestaande uit de nol van Wessel. En uh, Max Cannewasser. En van Wessel en ze werkten beide voor de Bijkorf. En in 1934 werden ze ontdekt. Toen ze tijdens een personeelsfeestje met het kwartet de Bijkorf Rhythm Stomper speelden. Twee jaar later gaven ze definitief een baan op. En begonnen met optredens onder de naam Johnny en. Jones. Hun, grootste werd, uh, het, hun grootste hit werd uh, Meneer Dinges Weet Niet Wat Swing Is. En ze maakten jazzy liedjes begeleid op de gitaar. Hun teksten stevig met het Amerikaanse accent uitgesproken. kenmerkt zich door een humoristische parodie op de actualiteiten. En vanaf 1937 traden Johnny en Jones regelmatig op voor de Vara Radio... en werden ze mateloos populair. U hoort ze nu, Johnny en de Jones, met uh, loud, de lichte lader... La de la la de uda, la la la la la de la la la la la la la la la la uda, la la la la la la la la de, la, de, da, la, de, da, la, de la la la de da, la da, da, la do, de, la la la la lichter is de la la over moeten de Denk toch aan je leven. Moe. flip, flay, flap, blap, maar hou je broertje erbij. Reed het niet uit de doelen. Reed het niet uit de Do do do do do Voorhalig een rat geboren, luna raad niet horen. En de politierechter zei: loop, je wordt steeds slechter. Als je je leven niet beter kan, kwijt je een mooi gestreep pakje aan en de boeien sloten dichter. om da la je lichter. De la de lichter.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 Zo dikwijls een cent geven. Zo'n doodgewone koperen cent beheerst zo vaak het leven. Wanneer je voor een cent Een uit je geen speersjes in een zieke tent Maar thuis een bier met een praatje Als dat zo is, word dan geen slagrijn, maar denk Als je voor een cent geboren bent, dan word je nooit een weggen. Geluk op de naart is niet eerlijk verdeeld. De een krijgt met niks doen, alles. In de ander die zoet zijn leven lang voort in zit steeds Getenkt, maar thuis een biertje met een praat Als dat zo is, word dan geen zageraar Maar denk, ach, mijn leven heeft zo moeite zijn Want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 Het is de rommel aan de kant het is steeds een vuile troep. Me spullen ben ik altijd kwijt. waardoor door ik vragen moet? Waar is mijn noot? Waar is mijn jas? Waar is mijn pen met de pak en mijn nakte tas? Waar is mijn schouw? Waar is mijn kraant? Waarom is zo'n snoek nood is aan de kant? Want elke keer mis ik me spullen. Onder de rij op met de buurvrouw staat te praten. En waar is mijn Noed. Waar is mijn jas? Waar is mijn pijp met een bak en mijn tas? Waar is mijn sjaal? Waar is mijn kraan? Waarom is zuske nooit eens aan de kant? Laatst was het ook weer vrij. Ik stapte uit mijn bed, zocht naar al mijn spullen, maar ach jee. Liep de trap af in een draf, maar er lag een roeie los. En smakte men een gang zo naar beneden. Mevrouwtje riep vanuit het bed wat maakte weer een keet En ik riep nijdig terug en we redden mijn spullen dan geleten. Waar is mijn hoed? Waar is mijn jas? Waar is mijn me pijp met tabak en mijn nakte tas? Waar is mijn sjaal? Waar is mijn krant?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 Nu sta ik hier in huis, als de de rommel ziet zouden zeggen man gestaat in een rubine. en mijn vrouw is weer eens weg, waar zit dat mens wel nou weer? Het hele huis ruikt, zwaar naar de benzine ik kies wachten mensen, ja met mij, oh ben de geier, waar bent u bij de ben? buurvrouw? Dat doet anders toch ook nooit, maar wat anders, waar is mijn nu? Waar is mijn jas? Waar is mijn tijd, met de en mijn tas? Waar is mijn sjaal? Waar is mijn kraat, Waarom is onze spuit nood is aan de kant? Want elke keer mis ik mijn spullen. Omdat de te hebben de buurvrouw staat te praten. Waar is mijn noot? Waar is mijn jas? Waar is mijn pijp met een pak en mijn nakte tas? Waar is mijn sjaal? Waar is mijn kraan? Waarom is zo'n zuske nooit is aan de kaart? Ja, dat was muziek van Joop van der Maro. Met Waar is mijn hoed? Waar is mijn jas? En daarvoor Johnny Jordaan. En Johnny Jordaan moet ik zeggen, zo. Ik denk dat ik mijn bril maar eens beter schoon moet maken. Johnny Jordaan met uh, een opname 1956. Als je voor een cent geboren bent... CFM Zandvoort, lokale omroeper uit de badplaats Zandvoort. De volgende formatie is het kinderkoor De Karrekieten. Nederlands kinderkoor uit Hilversum. Het koor bestond uit meisjes en jongens. Het koor werd geleerd aan de Karo. Het stond onder leiding van Willy François. En François was dirigent en oprichter van De Karrekieten. Hij was koorleider, organist en pianist. En het kinderkoor De Karakieten was een populair kinderkoor... dat actief was in de jaren 50 en de jaren 60 koor zong voornamelijk traditionele kinderliedjes, maar ook nieuwe liedjes die onder meer geschreven waren door Willy François. En de karakieten hadden vooral op de KRO radio regelmatig optredens en er, werd vele, er werden veel grammofoonplaten van het koor uitgebracht, voornamelijk bij platenmaatschappij Decca. Het koor was in het platenstudio onder begeleiding van het orkest van Tom Erich of Jan Korduwenen. U hoort ze nu, kinderkoor de karakieten met acht Papi, koop voor mij dat hondje. en het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 Zandvoerder Zandvoort met Mario Zandvoort. Er komt er stond van mond tot mond er is iets aan de hand Een meisje zoekt in een spijkerbroek stond in de ochtendkrant Een meisje in een spijkerbroek Ze is al zeven dagen. Het klonk heel ijlen zacht. Wacht en zocht in elk geweld. Het is uitgelekt, er werd ontdekt, het spook was Bela zelf. Het spook kwam stiekem om de hoek. Een spook gekleed in spijkerbroek. Zo leerde ieder uit dit lied. op zee, dan gaat er met ons mee, de beeld is van een meisje, ja ben heer kapitein, ja ben kapitein. In Zweden of Japan, Egypte, was strak kan, we hebben overal vrouwtjes, daar kun je van op aan. Dat is de lieve der matrozen, zijn de schepen buiten gaat, is ons harp geen ankerplaats. aan alle kusten bloeien rozen. En matrozen zijn met matrozen, goeie maat. op ieder rijtje een ander meisje, in iedere staat een andere schaal. Dat is de Lied der matrozen, waar de meisjes zijn is fijn voor de matrozen en de kapitein. In doos of in de west, voor ons is het overal best, als wij gaan passagieren, ja meneer kapitein. De meisjes blank of zwart ontstelen wij het hart het is overal hetzelfde ja wel heer kapitein ja wel heer kapitein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 Is de liefde der matrozen, waar de meisjes zijn is fijn voor de matrozen, de kapitein. for the matros and the campbitein Dat was Kees Pruis en dat is Liefde der Matrozen. En daarvoor hoort nu Kees Bander met de Bella Bella. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard, als u het gemist heeft of een stukje gemist, of wilt het nogmaals beluisteren. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. En natuurlijk iedere zondag tussen 9 en 10 ben ik weer bij u met de nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. En daarbij bedank ik nog eventjes Kordraai voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En uiteraard wens ik u zometeen veel plezier met uh, ZFM Jazz. En ik laat u achter met uh, Koos uh, Kobus Robijn. Een straatschoffie dat in de jaren 60 met kinderkoorden, drie kruisjes, het lied We Gaan naar Bakken opnam. Hier houdt oud-kastrukum voornamelijk dat uh, Kobus uh, Robijn op 2 november 2002 is overleden. Hij was als laatste werkzaam op de markt van Amstelveen als uh, vishandelaar. En voor de rest is er erg weinig te vinden over hem. In ieder geval dat, uh, dat de muziek is van uh, Kees Manders. Kobus Robijn hoort u met uh, Klaar Over. Ik zeg. Tijdens zondag en tot ziens Laar open Wij zijn de laar open Zij zijn in de taal laar open Laar open Bij ons kan je geen landen Weg op het paard Laar open Laar open En is er soms een heer Geen heer in het verkeer Dan zijn wij Tudy.